Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote stroomstoring in Amsterdam is weer voorbij. Vanochtend was het in grote delen van het centrum en daaromheen niet mogelijk om haverlattes te maken. Bijna 70.000 huizen en bedrijven zaten in het donker en veel trams konden niet rijden. De schoonmoeder van deze man heeft een kroeg in de stad en ook daar zijn dingen uitgevallen. Mijn schoonmoeder gaat soms altijd even naar beneden om eventjes de boel klaar te maken voor de opening. Gokkastjes leeg, etc. Maar dat doet ze voor de veiligheid het rolluitje naar beneden. Dus wat gebeurt er? Dus Zij ja, gaat dan naar beneden, doet de rolluit omhoog. Gaat het café, doet het rolluit naar beneden voor de veiligheid. Is je belt net op zich, jongens, je kan er niet meer uit. Inmiddels zou ze dus weer naar buiten moeten kunnen. De storing is voorbij. Het stroombedrijf weet nog niet wat de oorzaak was. Het wordt weer hommelus op het spoor in Duitsland. Van woensdag tot maandag staken machinisten voor meer salaris en een kortere werkweek. Het is niet voor het eerst dat treinpersoneel bij onze oosterburen staakt. Vorig jaar legden ze verschillende keren het werk neer en begin dit jaar ook al. In IJmuiden en omgeving is veel overlast door drugsbendes. Volgens de burgemeester is het de afgelopen maanden tientallen keren misgegaan door ruzie de criminelen. Die hangen explosieven aan de deuren van, uh, van elkaar... Uh, de woningen worden beschoten. Uh, en uh, ja, er is dus uh, een behoorlijke... Ja, eruptie van geweld. Hij heeft in zijn hele, gemeente, heeft zijn hele gemeente bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Daardoor wordt het voor de politie bijvoorbeeld makkelijker om mensen preventief te fouilleren. En Amersfoort neemt vandaag afscheid van een veelbesproken inwoner. Een pissende ijsbeer. Dat is een groot kunstwerk waarmee de kunstenaar wil protesteren tegen klimaatproblemen. De ijsbeer staat als een soort mannekepis pis in een grachtenplassen... Maar nu is de ijsbeer uitgedruppeld. Ik ga hem wel missen, want ik vind het ontzettend leuk uh, dat hij daar staat. Deze uh, jongen heeft ons uh, heel wat aandacht opgeleverd. En iedereen stopt om te kijken wat dat nou weer is. Ja. En nu zullen we missen. De ijsbeer gaat nu terug naar de kunstenaar, die op zoek gaat naar een passende plek. Als het aan veel Amersfoorters ligt, is dat ergens in de stad zelf. En het weer nog. De ergste storm hebben we gehad. Maar er staat nog altijd behoorlijk wat wind. Vanmiddag zeker in Limburg kans op een bui. Verder zijn er ook opklaringen. Het wordt vandaag een graad of tien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 I think she gets it from me. Just remember you're the one that. I'm not. I'm not. Ja, dat we gaan was de uh, uh, oude, oude, oude hits. Ja, Bill Medley en Jennifer Warren. Dirty met... Dancing, maar in Dirty een live-uitvoering, hè, Pim? Ja, dat was een mooie. Ja, was live, hè? Ja, ja, mooi, mooi nummer, ja, ja. ja. We gaan op tweede uur beginnen met Van Goedemorgen, Zandvoort. Hier Welkom, live uh, uit uh, Rabbel. Ja, hier live uit Rabbel. Uh, het is uh, lekker druk, hè? Het Tenminste, is hartstikke zit een gezellig, gezellig hiervoor. Ja, ja, de dames zitten lekker aan een kopje koffie. Uh, we gaan zo met wethouder Martijn Hendricks praten. Welkom, Martijn Hendricks, over de aanpak van de vervuilde grond op P. Zuid.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 Vanuit uh, de uh, Corver Sporthal. Ja. Goed, um, welkom Martijn. Mag ik Martijn zeggen? Ja, hè, Martijn. Ja, dat zo nou, heet ik. Ethiek, wel dus het lijkt me de makkelijke. Anders <laughs> nee, zeg, maar maar zeg gewoon met maar... de meneer Hendricks, dat nee, maar niet uit. Nee. nee, dat hoeft niet. Hè. Um, we gaan praten over de vervuilde grond op uh, P-Zuid. Dat is al een, een onderwerp wat al langer speelt. Hè. We hebben in juli werd die, uh, die asbest en zware metalen ontdekt.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 En we hebben wel ook een, een extra, in dat extra budget, wat je net noemde... hebben we ook een budget voor vergroening gevraagd. Zodat het wel, ofwel of die berm eromheen aan kunnen kleden... of op het terrein zelf iets met, met bakken kunnen werken. Maar dat we wel de aankleding een beetje... Het iets ja, uh, het vrolijker eruit laten zien. Doet de provincie ook mee, financieel? Nee, helaas niet. Niet? Nee. Dat, maar jaar. Jaar. En dat is dan toch is, uh, raar? Ja, dat vond ik eerst ook raar. Uh, maar wat uh, de provincie heeft een aanpak gehad van oude stortlocaties...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 Kijk, de, de we hebben die oude velstort, dat gaat echt zeven meter diep. Die is destijds afgedekt met een, een laag zand en puin. Mm -hmm. um, omdat men toen dacht, dat is veilig genoeg. Wat nu blijkt, dat in die laag zand en puin daar zit asbest in. Maar over die laag zand en puin ligt een laag zand en daarop parkeren we nu. Dus in principe, ook een, een gewone auto heeft daar niet een soort veiligheidsrisico. Nee, nee, Het nee. risico zit er maar in...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 van uh, uh, Vaas, dat was een, is een heel leuk evenement. Fantastisch evenement, ja. Dat kan niet meer terugkomen daar, want uh, ze kunnen die tentjes niet op, op beton bouwen zeg maar, of uh, neer. Nee, de, de auto, ik, ik weet dat niet overigens. Daar, daar zullen we met hem in gesprek moeten gaan over hoe dat evenement uh, plaatsen uh, kan. Er wordt wel met hem gesproken. De, de, de, dat ja. geloof ik meteen, maar dat, dat zit dan weer niet in mijn portfeuille. Dus nee, dat nee, weet nee, ik niet, maar ja, uh, nee, nee, dat geloof nee. ik meteen. Uh, kijk, de tenten zullen niet, weet je, je kunt niet zo makkelijk een haring in beton slaan. Uh, uh -huh. De auto's passen er dan daarentegen weer wel en uh -huh. eromheen zit wel nog Dus er is misschien wel iets... Uh,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 Ja. die vergeet ik ook uh, <laughs> ik het niet echt snel vergeten nee, ik ben ook nog steeds bij dat deze microfoon het voelt nu wel doet je bent er net overleden ik ben er net tegenvallen <laughs> ja. ja. <laughs> maar in ieder geval uh, uh, ja die, dat was eigenlijk uh, het, het, het, de beste locatie vond het college van uh, burgemeester Midden, om om die als die daar laat, op te laat houden. zeggen de minst ongeschikte locatie ja want, uh, de minste maar, ja. maar dat, dat ging wel jullie voor kunnen uit hè. Uh, nu kan dat niet meer kennelijk uh, denk ik hè, met die betonplaten en, uh, nee kijk hier op deze locatie mogen we niks, niks bouwen of de grond in of nee, dus nee, dat soort nee. uh... Oké, okay, maar goed, die spreidingswet die komt eraan waarschijnlijk. Volgende week wordt die waarschijnlijk aangenomen door de Eerste Kamer. Ja. Uh, dus dan is die spreidingswet er, wat er ook door de gemeenteraad gezegd werd. Nou, we wachten op die spreidingswet. Nou, het wacht is afgelopen, want er moet wel iets gaan gebeuren nu. Nou, de gemeenteraad heeft gezegd, we wachten. Uh, Op de splein, Dat is wel een ja. heel ander onderwerp dan, dan, dan Pees uit. Maar goed, dat heeft er natuurlijk direct mee te maken. En daar, daarmee is het gemeentestandpunt. We wachten tot de speilingswet ja, er is. Ja. En waarom? Niet omdat we denken: van, nou, we wachten lekker, want we hebben niks ja. beters. te doen. Maar ook omdat heel veel zaken in die speilingswet zijn onduidelijk. Ja, ja, uh, hoeveel ja. zijn het er precies? Aan wat voor eisen moet dat voldoen? Uh -huh. Als je uit wilt ruilen, aan wat voor voorwaarden moet dat uh, voldoen? Dus uh, uh -huh. er was best wel veel onduidelijk. Ja. Uh, en de gemeenteraad heeft toen gezegd. Uh,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 Nou uiteraard ja, uiteraard het is belangrijk dat we die omwonenden goed, goed informeren en meenemen. Ja, ja. Um, dat gebeurt, de stap is eerst vragen we aan de raad het budget. Dat hebben we nu, uh, ja. zijn we naar te doen, Daar besluit de raad over in februari. En dan moeten ze nog akkoord gaan met wat uh, ja, de laten komen. Hoor. Ja, de precies. Budget. Dus de raad, de raad ja. stelt het budget ja. vast en kiezen ja. uiteindelijk wat we, wat we gaan doen. Want ja. het college heeft wel een voorstel voor de, dit scenario. Maar misschien zegt de raad wel, nou doe toch maar scenario 2. Ja. Uh, of doe het toch maar op een andere manier. Nou dan, uh, dan hebben we een ander plan.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 go if you leave me alone where do i turn now if it don't work out as far as i can see this isn't the way that you said Goed, uh, ja, wat was dat eigenlijk? Hart. Ja, Hart, uh, uit Canada mooi, kwam. een mooi kwam. nummer? Dat is mooi. Ja, natuurlijk. Eh, nou, van Even Pim. Mooie van Pim. Die Pim Groof uh, uitzoekt, absoluut. <laughs> uh, ja, we gaan weer naar Carina Verde. Uh, helaas weer opgenomen. We hadden uh, Lisette Reker, de uh, dochter van Rob Reker, uh, de okay. eigenaar van de IJmuiden 22. De kapitein, hè? De, ja, de, de, die hier op het strand heeft gelegen tussen 22 november en... Maar wat zal het zijn, 15 december zo'n ja, beetje, zoiets. dat hij uh, losgetrokken ja. werd. Uh, ja, veel bekijks had uh, die boot. Ben jij toen gewoon bezig kijken? Uh, ja, ik ben ook wel uh, lang. Ja, dus ja, ja, nou, ja, ja, ja, er waren twee boten hier uh, op ja, de Ja, die, maar die andere die was snel weg. Die was snel weg, ja. Maar dat was de, eigenlijk de redder ook weer van die genalenkot. Ja. Maar die genalenkot heeft er lang, lang gelegen en uiteindelijk is hij uh, gelukkig weggesleept. En hij uh, en ligt in uh, Muiden weer. En, en uh, uh, de dochter van, uh, van uh, Rob Reker, Lisette, uh, die gaat nu met Carina...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 wat water gemaakt. Uh, want hij mocht op de Tweede Zandbank vastgelegen. Dus daar is ook wat, uh, dat is op een filmpje, op een droomfilmpje... op te zien dat er echt wel water overheen naar binnen is gekomen, mm -hmm. zeg maar...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 Blackjack, uh, waar komt die naam eigenlijk vandaan?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 Hoop dat het allemaal heel snel allemaal hersteld is. En uh, heel erg bedankt voor het gesprek. En uh, doe je vader de groeten. Ja, dat zal ik zeker doen. En bedankt. bedankt Oké, okay. Groetjes. Dag. Goed dag. When you're, When you're back, back on my bed You just, just might pick my up my magic stick was dit Santana natuurlijk. Ja, met ja Black, Black Magic Gooman. En Daarvoor horen we nog Eye of the Tiger. Het zijn wel uh, oude mopjes. Van uh, Survivor. Nou ja, het zijn gewoon lekkere mopjes, weet je hoor. Ja, Het zijn er, zeker. Het zijn oude mopjes, mopjes, maar wel lekkere mopjes. Top goed, mopjes. we gaan alweer naar ons laatste onderwerp toe in uh, Goedemorgen Zandvoort. En als het goed is, hebben wij aan de lijn Chris van den Broek. Klopt dat? Chris? Ben ja. je er? Chris. Chris is er nog niet. Nee, Chris is even... Uh, nee, is even baas kwamen, uh, denk ik ja <laughs> misschien moet hij spelen dat misschien moet kunnen. hij spelen je weet het niet uh, nou Chris is wel organisator van het schoolbasketbaltoernooi want ik wou eigenlijk zeggen de techniek staat voor niks we hebben hem aan de lijn uit de korrel vooral maar is toch er niet zo ver ja maar we gaan hem misschien nog even uh, om terugbellen bellen. ja het is heb jij er vroeger naar nou meegedaan nee nee nee wel uh, aan het voetbaltoernooi Andy? ook niet nee, ja, ik was een sporter hè nee ik uh, deed heel even mee en dan werd er altijd vriendelijk gevraagd of ik naar huis wilde uh, en nu wisselig, hè? Ja. Nee, ik ben. Nee, ja. ik zat altijd op het circuit. Ja. Altijd op het circuit. En nooit, nee, dat? Uh, Nooit sporten. En wij wonen natuurlijk op de Verlennenweg tegenover de ja. voetbal, uh, ja. het voetbalveld. Uh -huh. En dan zag ik dat en dacht ik, oh wat een aardigheid. Ja, we er niet En mee een te hekel doen. aan kou. En ja. dan, uh, ja, dan doe ja. je al heel snel niet meer ja. mee. Dus okay. uh, wat dat betreft, alle sporten zijn mij nee, een, een beetje, beetje ontgaan, hè, inderdaad. Ontgaan, ja, ja. ja. maar tegenwoordig wel. Ja. Ik sport heel veel. Ja, sport, maar dat is individueel. Niet in teamsport, hè? Want nee, nee, is nee. nee niet gewoon jou, nee, nee. In, in de sportschool. En als het goed is, Chris, zit je aan de lijn? Aan de lijn. Oh, lukt het niet? Maar oh, we gaan het nog een keer proberen. En hij, uh, Chris organiseert het toernooi al meer dan twintig jaar. Ja, dat dat uh, ja al twee, drieëntwintig jaar of zo. Ja. En, uh, en jij, bent, jij bent er een grote basketbalfan, hè? Nou, nee, dat is niet waar. nee, nee? nee, nee, nee. nee oh, dat dacht ik. Uh, ik Wat, ben meer van het uh, golf en het tennis en het voetballen natuurlijk. Ja, en, en dat heb je allemaal zelf gedaan ook? Voetballen heb ik zelf gedaan inderdaad. Golven doe ik nog af uh, en toe, uh, tenminste een poging toe. Tot zeg maar. Maar ja. Uh, ja uh, en wel, welke handicap heb je dan? Nou, waar moet ik beginnen? <lacht> nou, ben je handicap? <lacht> nee, ik heb handicap 25, 26 of zo. Nou, dat is redelijk. Ja, dat is redelijk. Dat dus netjes. Gemiddeld.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 En, uh, nou ja, we gaan door tot uh, de laatste wedstrijden die zijn om tien voor half drie. Okay, dus dus uh, de mensen die nog willen komen kijken die zijn van harte welkom. welkom Hoe -la ja. lang duurt één wedstrijd? Eén wedstrijd duurt vijftien okay. we minuten en dan hebben uh, nou, we een pauze van vijf minuten en dan gaan de volgende wedstrijden beginnen. En alle scholen doen mee Chris, dit uh, jaar? Ja. In zoverre, alle scholen doen mee, behalve de meisjes van de Mariasval, die zijn er niet. En de ONS heeft wel twee jongensteams maar één meisjesteam. Dus we hebben maar drie scholen voor de meisjes. En die spelen dus gewoon twee keer tegen elkaar, dat ze dus wel gewoon vier wedstrijden kunnen spelen, zoals die jongens. Maar dan zijn je altijd op het podium, hè, als je bij met drie zijn. Ja, daarom, daarom. Hé, Chris, jij organiseert dat schoolbasketball al heel lang, hè? Klopt, hè? Ja. Ik, was wat, ja, ik denk dat het de zes 27 ste keer is dat ik het inderdaad dat, organiseer. Oh. Ja, ja. ja, ja. Nou, nou, het is een aantal jaren niet geweest, hè, maar dat komt ook, kom ook natuurlijk door de... Ja, dat uh, komt door de coronatijd. Ja, hè? inderdaad. Ja. En, en vorig jaar was het ook of niet, ja hè?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 Ja. Ik ben hier meestal zo rond kwart over tien en om tien uur staan er dan een hoop kinderen voor de deur te wachten om naar ja, binnen te gaan. Daar ja, ja, waar, waar, waar, ja. waar praten we over. Ja, ik, ja, waarom, waarom stop ik er dan? Ja, dat competitie-element, dus. is, uh, is dat nieuw dat, uh, dat mensen daar... Nee zo hoor, dat is doen? het, dat is al vanaf... Nee, dat nee, nee, mee. begrijp ik, maar ik bedoel dat mensen er een beetje moeilijk over gaan doen, dat er een competitie-element ja, in, in zit. Ja, ja. Ze willen. Ja, ze willen dat er een beetje uitvallen ja. ja. Waarom? Ik, uh, het is mijn raadsel. Ja, ik, ik het is, uh, is toch belangrijk dat die, dat, die, dat, die, dat die kinderen sporten. Dus uh, uiteindelijk ja. is het alleen dat maar een groot verhaal.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 ja, maar... Ook de laatste keer gaan, uh, gaan zou, zou doen. Dat zou wel ja. heel jammer zijn, natuurlijk. Hè? Want, uh... Ja, want ja, het is natuurlijk al jaren. Want ik, God, ik spreek best mensen die zeiden, ja, ik heb vroeger ook meegedaan met ja, schoolbasketbal nee. en blablabla. Ja. Bla, bla. En, ze nou, ja. en zeker schoolvoetbal. School, ik bedoel. Uh... Ja, maar ja. Maar ik, ik denk dat jij er ook wel mee hebt gedaan ja, was, goed, met schoolbasketbal. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nou, basketbal weet ik eigenlijk yes. niet, maar voetbal zeker, ja. ja. Nou ja, voetbal zeker. Ja, ja. daarom. Dus. Ja, maar ja, ik was, ik, ja. Was, ik, ik was net als jij eigenlijk niet zo goed in dat gooien. Uh, nee, ik ben het van huis uit ook een voetballer, hè. En ja. het is ook een grote net. Het gaat wat makkelijker. Nee, nee. nee, dat is ook waar. Daar ben ik met je. Ja, maar goed, ja. de kinderen hebben allemaal veel plezier, neem ik aan. Ja, en, uh, ja. en het loopt lekker, het loopt goed. Dus er is geen probleem. Ja, en mensen kunnen dus ja. uh, rond half drie ja, finale, en kunnen komen, dan komen dan kijken. Komen ja. kijken. Ja. Nou, leuk ja. dat jullie dat, uh, op uh, dit, dit moment nog steeds organiseren. En ik hoop uh, eventueel nou, ja. dat... Uh, ik doe het met plezier. Uh, hartstikke goed uh, Bedankt okay. Chris. En uh, nog een heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel en, en bedankt. Ja, Oké, okay, dankjewel. Hetzelfde. Doei. Nou, dat was hem. Uh, ja, dat vandaag, was hem uh, inderdaad. Uh, we hebben woensdag weer uh, schoolradio. Wat Moet denk je? Naar van? Nou, nou, nou, we hebben afgelopen is... woensdag de eerste keer gedaan met de school. En dat was een ja, hele, hele leuke absoluut, uitzending. We ja. Die hadden allerlei, we krijgen, als het goed is woensdag de Gertsenbachzaal. Oké. Okay, Om twee ja. uur op Heel, ZFM Radio. Helemaal leuk. Jongens luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.